Citydijkers met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat Israël hoe dan ook de stad Rafah binnen zal vallen. Op het plan is internationaal veel kritiek, omdat er bijna anderhalf miljoen Palestijnen zijn gevlucht naar de stad in het zuiden van de Gazastrook en zij volgens hulporganisaties nergens meer heen kunnen. De Israëlische premier zegt tegen ABC News dat de aanval nodig is om het laatste bolwerk van Hamas aan te pakken. De gevluchte Palestijnen kunnen volgens hem naar de gebieden ten noorden van Rafa... waar het Israëlse leger Hamas al heeft verdreven. De Israëlse minister van Buitenlandse Zaken wil dat de topman opstapt... van de VN-hulporganisatie voor Palestijnse Vluchtelingen. De minister claimt dat het leger een tunnel heeft gevonden... die onder het hoofdkantoor van de VN-organisatie loopt... en gebruikt zou zijn door Hamas. De hulporganisatie zegt niets van een tunnel te weten... maar vindt wel dat er een onafhankelijk onderzoek naar moet komen... Israël beweerde eerder ook al dat tientallen medewerkers van de hulporganisatie betrokken waren bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober. Veel Westerse landen legden erop hun steun aan de organisatie stil. In de Filipijnen zijn tot nu toe zeker 37 mensen omgekomen door een aardverschuiving. Reddingswerkers zijn nog altijd op zoek naar overlevenden. Er zijn nog tientallen mensen vermist. De aardverschuiving ontstond dinsdag na zware regenval in het zuiden van de Filipijnen. Bussen met mijnwerkers werden toen bedolven onder de modder. Normaal gesproken loopt het regenseizoen in de Filipijnen tot november... maar de afgelopen maanden blijft het uitzonderlijk veel regen in het land. Op de A7 in Noord-Holland zijn vannacht twee mensen omgekomen bij een autoongeluk. ongeluk Bij Noordbeemster raakte een auto de vangrail en vloog daarna in brand. Een derde inzittende overleefde het ongeluk.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 Denk aan de buren Ja zuster, nee zuster Zing en buren Ja zuster, nee zuster Laten we allemaal doen wat we willen Zonder te schreeuwen en zonder te gillen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 Opname 1928. Het komen nu weer een hoop lekkere, vrolijke, gezellige muziek. Onderweg zometeen Ramse Safi. Ook Anja komt eraan. Maar eerst Hendrika Elisabeth Janssen. Geboren in Amsterdam op 8 oktober 1924. En overleden hier in Zandvoort. Op 21 januari 2016 was de Nederlandse zangeres. En ze was bekend onder haar artiestenaam. Zwarte Riek. En had als bijnaam. Jordaanprinses prinses en u hoort er nu zwarte riek met al apies in de artis. alle apies in de Arthus. Alle apies in de Arthus werken op me heen. Op mijn omen heen. Op mijn omen heen. Alle apies in de Arthus werken op mijn omen heen. Op mijn laatste familie Sinds ik in Arthus big geweest kan ik niet goed meer slapen. Want steeds weer komen voor mijn geest van allemaal. Misschien wel gek, er is een familie trek Alle hapjes in de op m'n heen Op m'n omen heen, op m'n omen heen Alle hapjes in de hart te strijken op m'n omen heen Moet de familie zijn M'n mijn heen is arrogant, hij weet beslist van wanten aan iedere vinger zit. Dus met tante trein zag lopen maar om me heen zij gauw wees ogen neem En zijn pruimpiek zou je erop vieren Daar zit een oude simpel. Zee met vinderste die Als ik om me hem bekijk, het daar wind toch goed.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 Kom ik echt niet onderuit? Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je de maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zien, jouw zwarte schaal, jouw trouwe fijn. Ik blijf er lang en liefst nog langer en laat me blijven wie ik ben. I'm not right. Van Anja met de laatste dans. Nou, die laatste dans die is er nog niet, want we hebben nog, eh, nog zeker nog een kleine drie kwartier te gaan met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En voor Anja horen we Ramse Safi met Laatme. De volgende artiest is August de Laat, geboren in Tilburg op 16 september 1882. En overleden in Tilburg op 14 februari 1966, was een Nederlandse zanger en humorist. In het begin van de eeuw ontwikkelde hij zich via het amateurtoneel en talentjachten tot humorist. En samen met zijn stadsgenoot Adrian van Ierland vormde hij een duo... en in 1910 maakte er later van Ierland enkele plaatopnames. En vanaf 1911 ging hij solo verder. De zou in totaal ruim 350 nummers op de plaat hebben vastgelegd... onder meer onder begeleiding met het bekende dansorkest... De Ramblers, die we straks ook voor u gaan draaien. U hoort u augustus de laat met een nummer waar Bob Scholter een grote hit ook mee heeft gehad. Breng eens een zonnetje, een opname tegen tien zes en maar. Het leven dat is geen pretje, ik weet er alles van. Ben je bedrukt voor een zetje? maak er van wat je kan. Als je het geluk wilt zoeken, het hangt aan een zijden draad. En je succes wilt boeken, luister dan allemaal raad. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Voor veel nu en dan hun liefde. Wensen. Een beetje levensvrucht schenkt niet moed. Breng eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doet je toch goed? Vervolgens zo nu en dan hun liefste wensen. Het spreekwoord zegt wie goed doet, goed ontmoet.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 bij bijdreigen want ze kon alleen nog maar een staanplaats krijgen Moe moet voor haar wasmachine wekelijks de termijn verdienen daarom moet het arme mens voortaan bij anderen aan de tobbe staan onze schoorsteen wil niet trekken op de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 O oh ja jongen, je moet weten, bijna was ik dat vergeten. Piet is er van, met iene. Amuseer jij je dus waar je lak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 in de stelen avond stond de zon ten onder ging. En ik haar bij de molen vond in mijn mijmering. Verfluisterde ze mij in het oor, o heerlijk zwaam te zijn. De molen draaide lustig door en ik zei liefde mij. Bij die molen, die mooie molen, daar ontzettend meisje waar ik zo veel van had, daar bij die molen. Die mooie molen. Daar wil ik wonen altijd. Ik zie de molen al versier, ter ere van het jongenpaar. paard. Het hele dorp, dat juist en tiert, de lieve menig jaar. En zie ik op de molen staan, dan zweer ik in dienst stond. Nooit ga ik van die plek vandaan, waar ik mijn vrouwtje vond.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 Dat was een origineel nummer van Willy Derby. Met Daar Bij Die Molen. En daarvoor hoorde u rijk te gooien met antwoord van vader uit La Cortina. En daarvoor uh, een nummer van Auguste Laat met uh, Breng eens een zonnetje. En uh, het werd een grote hit met uh, natuurlijk uh, Bob Scholten. En de volgende artiest die hebben ook een heleboel leuke muziek gemaakt. Het is uh, Lodewijk Ferdinand Diebe. Is geboren in Den Haag op 19 april 1890. En ook overleden net als uh, Tante Riek op uh, Inzandvoort hier... Op 24 juni 1959. En hij was beter bekend onder zijn pseudoniem Bandy, Nederlandse zanger en conferentier. Die in de periode tussen de beide Wereldoorlog een van de populairste artiesten van Nederland was. En tot zijn bekende liedjes boren. Wie heeft er suiker in de erwtensoep gedaan? Opname uit mei 1939. Zoekt de zon op 1936. En schept vreugde in het leven. Het was een jaar later. En natuurlijk die grote hit. Louise zit niet op je nagels te bijten.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 Middagoni, u luistert naar Zandvoort uit Zandvoort. Genoeg, maar altijd weer datzelfde. Doe jij de vaart, dan laat ik die, die uit. Op de tv komt straks een goede film. En daarna gaan we onderuit. Alweer naar een vetje, arm en zakletje. Ik ga eruit voor een verzetje. En de afdeling neem ik mee. Ik heb genoeg, maar altijd weer datzelfde. Doe jij de vaart, dan laat ik niet uit. Op de tv komt straks een goede film. En daarna gaan we onderuit. Alweer naar het bedje. Armen shotletje, ik had er voor een versletje.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 Morgen zijn de spoken van het heden, en weggevaagd behoren tot verleden. Morgen gaat het beter, beter, beter. Morgen zal weer alles van een leien dakje gaan.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 En de volgende artiest is er nog eentje van Rijk de Gooier. Geboren in Utrecht op 17 december 1925 en overleden in Amsterdam op 2 november 2011. En hij was bij het grote publiek beter bekend als uh, Rijk de Gooier met een lange ei, Nederlands acteur en hij heeft tevens naam gemaakt als komiek, zanger, schrijver en uh, kolonist. En u hoort hem nu, Rijk de Gooier, samen met uh, Johnny Kraaikamp senior met uh, het Waterloopplein. Wat ik aardig vond wat u met die kleine dikke brecht.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 Een koolse een koolkit, waren sneeuwpad waar een gat in zit. Een naakte etenlaasje pop, maar dan zonder kop Die Amsterdamse rommelmarkt, van alles bij elkaar geharkt. Een zoetje, en toch is het fijn.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 Muziek van uh, Wim Sonneveld. Met uh, een hit die wel regelmatig draait dit programma. Aan de Amsterdamse grachten. En ook door meerdere artiesten gezongen natuurlijk. En daarvoor hoorde u het orkest zonder naam. Met als in Holland de sneeuwklokjes bloeien. Nou ja, uh, van de week zeiden ze het gaat sneeuw. Nou gelukkig hier in de regio... Uh, hebben we alleen maar last gehad van regen. En ik heb in ieder geval geen sneeuw gezien, misschien nu wel. Maar volgens mij is dat allemaal uh, Limburg en het oosten van het land... dat wel de sneeuw valt. Maar gelukkig hier hebben we er weinig last van. En de afgelopen week hadden we natuurlijk weer... Uh, ja, zo was het heel koud en dan was het weer 9 à 10 graden. Dus uh, we mogen zeker niet klagen. CFM Zandvoort, lokale omroeper uit de badplaats van Zandvoort. Het is tijd voor een kinderliedje. U kent hem vast, u kunt hem meezingen. Hier is advocaatje. Advocaatje ging op reis, dieren lieren, lieren. Advocaatje ging op reis, tieren, lieren, lom. Met zijn hoedje in zijn hand, tieren, lieren, Met zijn hoedje in zijn hand, tieren, lieren, lom. Voor een herberg bleef hij staan. Tiere lieren, lieren. Voor een herberg bleef hij staan. Tieren, lieren, lomp. Met zijn hoedje in zijn hand. Tiere Met zijn hoedje in zijn hand. Tiere lomp. Stokvis kreeg hij bij het ontbijt. Tieren, lieren, dus kreeg hij bij wet, tieren lieren lam. Met zijn hoedje in zijn hand, tieren lieren lop. Met zijn hoedje in zijn hand, tieren lieren lam. U leeft de tijd van de leer, dat zand zandvoer dat zandvoer.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 Zal jongen. Your... Die volgen blokken, bonden, dinsdagavond. Nee, u dus zorg ernaar. Laat haar lachen door. Want ik hoef me praten op de aan de kant. Ja, dat was Willy Alberti. Met uh, het introotje van de bonte dinsdagavondtrein. En daarvoor hoorde u Annie Palme met de nummer uit 1957. Het was Ik zal je nooit meer vergeten.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 ...en over jazz gesproken. De Ramblers, een jazz dance orkest ...dat vooral beroemd is geworden als populaire radioorkest in Nederland... ...in het midden van de eeuw. Het orkest beschikte over het volledige instrumentarium... ...van de big bands uit die tijd... ...en bracht een gemengde uh, repertoire van jazz... ...en Amherse muziek. En in de jaren dertig hadden muziekensambles met dergelijke aanbod ...enorm veel succes in uh, Europa... ...en aan hun dominante uh, binnen dominatie, uh, moet ik zeggen... ...binnen de jazz kwam pas, eind, uh, kwam pas eind door de komst van de bebop... ...en dat was uh, rond de jaren 40. En, en zo Meteen dus een uurtje TFM Jazz. En ik ben er volgende week zondag weer vanaf 9 uur... met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik laat u achter zoals ik al zei met de Ramblers. Met de dag Schattenbout. Wens u nog een hele fijne zondag. En misschien tot een andere keer. Tot ziens.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 Iets te vragen zeg, heb je even tijd? Als ik jou maar zie ben ik gelukkig. Waarom ben je toch altijd zo nekkel? Dag, schat de bootje, dag, aardig vrouwtje. zeg, heb je even tijd? Schat de schat de heb je vijf minuutjes voor me tijd? Zijn alle kinderen blij En ze hollen, joelend door elkaar De oude schoolportier Staat daar misprijzend bij Want die heilkrie vindt hij altijd naar Dan ontstaat opeens een kring In het midden staat ons kleine ding En zingt voor ons een vrolijk lied Je mondharmonica. Ja, ja, ja. Ben ik in mijn schrik naar de hoogte naar omlaag. Alle mensen blijven staan, want die hoort mij graag. naar beneden en naar boven. Ik speel zo prachtig, het is huis niet te geloven. En ieder nieuwe vriendje speel ik naar ja, ja, ja. op mijn kleine mondharmonica.